9 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Het Syrische leger zegt dat het opstandelingen in Hama heeft verslagen... en dat het zich uit de stad terugtrekt. In Hama is de afgelopen anderhalve week hevig gevochten. Daarbij zouden honderden mensen zijn omgekomen. Volgens een Syrische officier zijn de bewoners blij... dat het leger hen heeft verlost van gewapende bendes. De regeringstroepen zouden nu aanvallen uitvoeren... op twee plaatsen bij de grens met Turkije...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 De Amerikaan verklaarde dat de vrouw niet meer bovenkwam. De politie twijfelt aan zijn verklaring, daarom is hij opgepakt. Een zoektocht naar de blonde vrouw van 35 leverde niets op... en is zaterdag stopgezet. In 2005 verdween de Amerikaanse tiener Natalie Holloway op Aruba. De Tros laat het Nationaal Songfestival produceren door John de Mol. De omroep hoopt zo dat Nederland volgend jaar mei... met een topact meedoet aan het Eurovisie Songfestival in Azerbeidzjan.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 Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Oud wielrenner en columnist Thijs Zonneveld... die wil in Flevoland een berg laten bouwen. Een echte berg van twee kilometer hoog. Waarom en hoe, dat hoor je zo meteen. En we bellen met Thijs Broeken. hij is agent in Londen... en stond gisteravond met 16.000 collega's op straat om de boel rustig te houden. Hoe dat was en hoe het uh, bij hem is in zijn eigen buurt in Londen, niet zo fijn... kan ik je alvast vertellen, dat vertelt hij na half tien. En een ambulancechauffeur, die is helemaal klaar met ambulanceklevers. Levensgevaarlijk, zometeen meteen zijn verhaal. Today's Topics. Maar eerst de man himself.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 Maar uiteindelijk uh, heb ik de keuze gemaakt om het niet te doen, omdat uh, ja, mijn gevoel is er niet. Ja, want Wesley speelt gewoon liever lekker bij ADO dan in zo'n reddende wijk in Londen. Aan Wesley's lijf gewoon geen bonnet. Wat klopt er dan niet? Ja, uh, tot nu toe uh, denk ik het leven in Engeland. En uh, ja, wat ik zei, ik heb daar heel goed over nagedacht. Uh... Maar, maar je hebt hier toch nog niet geleefd? Ik bedoel, het is dat de eerste blik die je hebt op, op uh, hoe het hier is. Ja, dat kan Wesley inderdaad. Ja, die kijkt een beetje rond, die vergelijkt het met Den Haag... en besluit dat het een stinkende ralle bende is. En dan pakt hij de eerste beste EasyJet weer terug naar huis. Ja, ik ga op de, uh, uh, de blaren zitten die ik zelf heb veroorzaakt. Goed, we gaan naar de bevers oh in Flevoland. <laughs> gaan naar de bevers in Flevoland op 4. Hey, goedemiddag. Ja, tien jaar geleden begonnen ze in Flevoland met beverstellen, Want ja, ja, je moet wat daar? Ja, we hadden toen een uh, heel klein aantal uh, bevers. In uh, 2000 hadden we het uh, al met al over uh, zeven uh, bevers. Zeven beverletjes. <laughs> en uh, dat is nu dan wel anders? Ja, nou, nu hebben we het over 74 uh, bevers. 74 bevers in de bush bush. Je zou kunnen zeggen dat je door de bevers het uh, bos niet meer ziet. Door, denk ik. En die weet je, 74 bevers dus, en het zijn er zoveel omdat ze in tegenstelling tot de rest van de inwoners in Flevoland eh, geen enkele bedreiging kennen. Ja, die beesten hebben natuurlijk ooit een keer een nieuwe plek gekregen waar geen enkele ander beest was die hun kon concurreren. Daar maken ze dankbaar gebruik van. Kijk, het voedselaanbod aan de oevers met heel veel verschillende bomen en willigen, want dat, soort, dat, is, dat eten ze eigenlijk. Ja, dus heel gevarieerd en dat maakt het wel heel erg makkelijk voor ze. We gaan door met nummer drie. Op die plek uh, de door objectieve bronnen uitgeroepen... tot beste supporters van de objectief gezien beste club van Nederland. Het dak van het stadion stort de vorige maand in. En uh, fans van FC Twente gaan nu vrijwillig helpen klussen. Zaterdag wordt zelfs de eerste wedstrijd gespeeld. FC Twente tegen AZ. En in de aanloop naar deze wedstrijd steken ook de Twente-supporters... hun handen uit de mouwen. Waaronder Mathieu Dollen, Hij is voorzitter van de supportersvereniging V hoe moet ik dat nou uitspreken? Vienne rednex? Ja, Vienne rednex Bert, friese vrezen, je rednex. Waar, sta, waar, waar staat dat voor? Um, nou, het komt neer op Friese-Feese boeren. Het komt neer op dat is dialect. Oké. Okay. Uh, nou. Afgebroken dialect. Mooie naam, wel. Prachtige naam, zelfs. En, hé hé hé hé, friese Vene? afblijven. Heb <lacht> je geboren toch? Uh, nou, ik kom wel vanuit. Goed. We <lacht> hadden een prachtige dag. We hebben niet grappig. Um, nee, we gaan straks om acht uur verzamelen hier uh, friese Vene gaan, uh, gaan we richting Enschede en dan gaan we. Uh, alle stoeltjes die kapot zijn, waar het dak op is gevallen, zeg maar, ja. die moeten sowieso vervangen worden. Nee, dus jullie gaan ze los schroeven en, en afvoeren? Ja. Ja, en dat allemaal, zodat er dit weekend zoveel mogelijk mensen in de goalsvesten waarschijnlijk objectief gezien het mooiste stadion ter wereld, kunnen. Nee. Kan, kan wie was er die dit, dan nou terecht? Wie was er dit jaar ook alweer kampioen lukt? Ah, <lacht> ja. Dit jaar, dit jaar. Mm. Nieuwe seizoen is begonnen. Hè. Gaat eraan. Goed, um, ja, we gaan door met twee. Gisteren stapte de directeur van het Maastad ziekenhuis op. Er is veel kritiek op de aanpak van de bacterieuitbraak in het ziekenhuis. En vandaag werd er over nagepraat, vooral online, maar ook voor de deur van het ziekenhuis zelf. En vooral de gouden handdruk van bijna 240.000 euro viel bij de patiënten niet zo'n goede aarde. Schandalig, schandalig. Ja, dat vind ik asociaal. Dat is niet verkeerd uh, als je verantwoording niet neemt. Uh. Hij krijgt uh, 2,5 ton mee. Uh, ze moeten hem 2,5 jaar geven. Ik vind dat niet, niet, niet gerechtvaardig. Ja, dat zijn de patiënten. De medische staf is een stuk milder over hun oude roerganger. Ja, er is wel het een en ander gebeurd. Uh, ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ja, dingen die af en toe in het nieuws komen... Ja, ook niet helemaal kloppen. Er worden ook wel het een en ander dingen verdraaid. Ik vind het heel, uh, heel jammer en triest dat het zo heeft moeten lopen... Ik vind het heel jammer. Ja, want u vond dat wel een goede man? Ik vind het een zeer geschikte man, ja. Wat is er dan fout gegaan? Geen idee. Ja, want er zijn wel dingen fout gegaan. 28 mensen die er lagen en besmet waren zijn overleden. Hij zei elke keer, we hebben alles onder controle en dan ging er ja. weer iemand dood. Ja, maar er gaan hier heel veel mensen per dag dood. Nou, nou, want het is een ziekenhuis, het is geen pretpark. Nee, <laughs> PVV en SP vinden dat de oud-directeur van Walibi Maastad zijn gouden handdruk nu moet gaan inleveren. En tenslotte nog de rellen in Engeland op 1 na een rustige nacht in Londen en toch veel rellen in andere steden werd er vandaag weer opnieuw de balans opgemaakt. There are pockets of our society that are not just broken but frankly sick. When we see children as young as 12 en 13 looting and laughing, when we see the disgusting sight of an injured young man with people pretending to help him while they are robbing him, it is clear there are things that are badly wrong in our society.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 Zometeen meer over de rellen in Londen en andere steden in Engeland. Onder andere over de rol van de sociale media met Danny Mekic is dat. En uh, morgen dan is er weer een nieuwe BNN Today. En ook dus Today's Topics. Tot dan. En dan dus ook Luc. Dankjewel, ja. Luc. Tot morgen. You. Ja, die grap dus van die voetballer die naar Engeland ging en niet ging. Wesley Verhoek, hij uh, heeft heimwee nu al bij voorbaat. Dus gaat hij niet. Nou, in BNN Today ruiken, duiken, sorry, duiken wij elke avond de geschiedenis. <laughs> Pardon. Ja, dat krijg je als Luc naast je zit. Dan moet je vaak lachen. In 2 Today dijken wij elke avond de geschiedenisboeken... in naar aanleiding van nieuwsgebeurtenis. Um, Ad Fingerhoets is hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg... deskundige op het gebied van Heimwee. Ad, goedenavond. Goedenavond. Vroeger, toen uh, verlangde men ook al naar huis. Wanneer in de historie kwam dat nog meer voor? Het uh, uh, begint al uh, in de Bijbel en uh, bij Homerus... Uh van, van eh, Odysseus, die eh, op zijn reis eh, door de hele wereld eh, enorm last had van heimwee. Mm -hmm. eh, en vooral in oorlogen zie je het. En vooral in welke oorlog dan? Heb je het over? Uh, ja, eigenlijk in alle oorlogen. In, in, in legers uh, heeft het uh, altijd een belangrijke rol gespeeld. Maar nu, recent is er een boek uit wat helemaal gefocust is op, uh, op de burgeroorlog in, uh, in Amerika. Mm -hmm. En uh, die uh, mevrouw, uh, de historica Suzanne Mat, die heeft een uh, hele aardige analyse gemaakt op basis van dagboeken en brieven, etc. En er waren het dan, natuurlijk veel Engelse kolonisten die daar aan het vechten waren. Die, die hadden dan heimwee. Wat had dat voor effect dan? Nou, heimwee uh, werd uh, in die tijd uh, eigenlijk nog bijna beschouwd als een dodelijke ziekte. Het, is ook, uh, het kan heel heftig zijn. Het is, uh, je maar kunt het was, tergelijk... het was het dodelijk dan ook echt? Was het dodelijk dan ook echt? Dat kan in gevallen zijn. Er is ook wel geopperd uh, uh, dat uh, in bepaalde oorlogen dat er meer mensen het leven hebben gelaten ten gevolge van heimwee dan ten gevolge van gevechtshandelingen. Maar hoe ga je nou letterlijk dood aan heimwee? Nou, als je echt, uh, het in extreme mate hebt, dan, dan kun je niet meer eten. Je, kunt, je drinkt niet meer, je, je kunt niet slapen. Uh, je, je kunt ook uh, echt hoge koorts krijgen, hè? dus je, je kunt echt fysiek uh, flink ontregeld raken. Ja, ja dus er zijn echt mensen in oorlogen overleden aan de gevolgen van heimwee. Ja. Werd er iets gedaan om, om dat te voorkomen? Uh, nou, in, in, in Amerika was het toch vooral, het werd het toch vooral gezien als een teken van zwakte en, en, en een beetje aanstellerij. Maar in, in Europa hadden we daar toch uh, beter kijk op en daar werd het toch uh, gezien als echt wel een serieus uh, psychiatrisch, psychosomatisch probleem. Maar werd je dan terug, teruggestuurd bijvoorbeeld naar huis? Of? Ja, vaak is dat de enige oplossing, ja. Er is uh, feitelijk geen, geen uh, nauwelijks kruid tegen God, ja. En ik heb begrepen dat de Zwitsers, die, die, die spannen wel de kroon qua hem mee. Ja, uh, het, het is, uh, in, in vroeger tijden werd het ook wel uh, uh, de Zwitserse ziekte genoemd. Het, het waren dan, zouden vooral Zwitserse huurlingen in verschillende legers ook weer uh, zijn... die daar uh, bijzonder uh, vatbaar voor waren. Uh, waarom die Zwitsers? En uh, ja... <laughs> Er bestonden een paar mooie theorieën over. De twee belangrijkste waren dat uh, het zou kunnen liggen omdat ze dus hoog in de bergen waren, normaal en nu op een uh, op normale landsniveau dat ze dus uh, uh, dat het lag aan de verschillen in luchtdruk in de hersenen. Maar nog een mooiere verklaring was wel dat ze de de het geluid van de koebellen misten en dat dat een <lacht> impact had op hun hersens. <lacht> ja ja. Het geluid van de koelbellen. Nee, daar kan ik me volstrekt iets bij voorstellen. Daar zou ja. ik ook ontzettend een van krijgen. En vandaar dat de Zwitsers geen leger hebben, denk ik dan maar. Misschien. Ja. ja. ja. Goed, meneer Vinkerhoets, dank u wel voor deze uitleg. Graag gedaan. Tot ziens, dag. Today. Oud wielrenner en columnist Thijs Zonneveld... Die wil, die wil een berg van twee kilometer hoog. Een echte berg in Flevoland. Waarom en hoe, dat hoor je zo meteen. En een ambulancechauffeur die helemaal klaar is met ambulanceklevers. Dat is namelijk levensgevaarlijk. Zometeen meteen zijn verhaal. First way Van een camera-reclame, ik mag niet zeggen welke. Radical face met Welcome Home. Het is woensdag, dat betekent altijd reizen met Floortje Desing. Altijd onze wekelijkse reisrubriek. Floortje die is op dit moment weer eens op reis, um, dus ik kon haar niet spreken. Maar mijn allerliefste dierbare collega Luc, die sprak haar nog net even voordat ze wegging. Floortje, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, we gaan het vandaag hebben over het reizen naar Mexico. Dat kan dat nog wel en zo. Nou, zoals we allemaal weten is in Mexico momenteel een keiharde drugsoorlog gaande. Iedere dag worden daar uh, mensen omgelegd. En dat is toch niet zo'n heel erg prettig idee als je door zo'n land aan het reizen bent. Ooit geweest, Mexico? Ja, zoals zoveel Nederlanders denk ik wel, uh, heb ik uh, zeg maar het, uh, het toeristische gedeelte gezien. Mm -hmm. Cancun en omgeving, Yucatan, het Schiereiland. Um, ja, dat is een, een, volgens mij de meest uh, logische plek om, om als eerste naartoe te, te gaan als je naar Mexico gaat. Ik, ik heb een reis naar, uh, via Mexico naar Guatemala gemaakt. En daar kom je, ja, dan reis je zeg maar door dat gedeelte. Uh, het is ook het uh, makkelijkst bereikbaar vanuit Nederland. Er gingen altijd charters heen, volgens mij nu niet meer. Maar uh, in ieder geval, de, ja, die hoek heb ik gezien. Ja, en, en was dat dan, dat was gewoon echt gewoon op in top-toerisme daar? Nou, niet op en top. Uh, dat, het, is, het is daar wel heel toeristisch geworden. Ik ben er een paar keer geweest en, en toen zag je al het verschil. Maar um, het, het echte Mexico, Mexico-stad, maar ook zeg maar, het noorden van Mexico... daar ben ik nog nooit geweest. Durf je er wel... naartoe? Ja, ik zou er heel graag naartoe gaan. Uh, het is wel... Wat ik ervan weet, zijn dat er gewoon plekken zijn waar je niet naartoe moet. Maar ik, ja, ik... een vriend van mij woont er niet zo ver van Mexico-stad... en die heeft het er geweldig. Dus, ja. Ja. Maar als je dan weer de berichten leest in de krant... Dat is wel weer pittig. Dus ja. ik kan me voorstellen dat veel toeristen zich erdoor laten afschrikken. Ja, want het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook al een negatief reisadvies afgegeven voor Mexico. We gaan ook over doorpraten met correspondent Jan Albert Hoodsen. Jan Albert, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Jij zit daar in Mexico-stad. Hoe, hoe veilig vind jij Mexico nu? Uh, ja, dat hangt eigenlijk heel erg van de regio waar je bent af. Uh, dus die, je, je kan niet echt zeggen of Mexico in zijn geheel veilig of onveilig is. Hm. En wat merk je dan van de drugsoorlog daar in Mexico-stad? Nou, in Mexico-stad zelf merk je er helemaal niets van. Euh, Mexico-stad is onder Nederlandse toeristen niet zo verschrikkelijk populair. Maar er komen hier heel veel Amerikanen en Canadezen. En je kan hier gewoon rondlopen, er is geen enkel probleem. Er zijn hier geen schietpartijen, er zijn hier geen uh, ontvoeringen. Uh, Althans niet van toeristen in ieder geval. En uh, de omgeving van Mexico-stad is eigenlijk heel rustig. Hm. Maar toch, uh, je zei al, er is veel verschil in Mexico. W welke plekken raad je af? Nou, ik raad op dit moment Nederlandse toeristen af om naar Acapulco te gaan. Uh, dat is natuurlijk een vrij bekende badplaats. Maar daar worden de laatste maanden wel vrij hard gevochten tussen verschillende kartels. Zijn je Acapulco? Verder, uh, Sorry. Sorry dat je onderbreekt, ja, Acapulco. maar Acapulco. Acapulco. Echt het ja. bekende Acapulco? Ja, het bekende Acapulco. Daar is een, uh, er zijn twee, uh, twee drugsbinnen op dit moment bezig met het bevechten van, uh, van de plaza, zoals ze dat noemen. Het uh, distributieterrein van drugs. En er zijn de laatste maanden, ja, etterlijke honderden doden bijgevallen. Dus dat raad ik wel af. Uh, verder is Michoacani niet meer zo veilig als het vroeger was. Uh, dat is een wat alternatieve reisbestemming met heel veel mooie natuurreservaten. Maar ook daar uh, is het allemaal wat minder veilig. En uh, sowieso is het af te raden om naar plekken als Tijuana, Ciudad Juarez, etc. te gaan. Ja, het zijn nogal wat plekken. En wat is dan minder veilig? Wat, wat houdt het dan in voor mij als toerist? Nou, in bijvoorbeeld Michoacán, daar zijn de laatste tijd een aantal uh, mensen ontvoerd uh, abusievelijk door drugsbendes. Uh, die zagen ze voor anderen aan. En er zaten ook een aantal Amerikanen tussen. Uh, dat gebeurt ook in het noorden. En in sommige delen, dus met name in, in de grensstreken in Noord-Mexico, daar worden tegenwoordig ook buitenlanders af en toe wel eens uh, het doelwit van, uh, ja, van aanslagen. Er zijn een paar gevallen bekend van Amerikanen die bijvoorbeeld ineens werden ontvoerd en later dood werden teruggevonden. En in Tamaulipas, dat is het deelstaat die ligt aan de golf van Mexico uh, in het noorden en aan de grens met de Verenigde Staten. Daar zijn uh, een aantal maanden geleden meer dan 200 uh, reizigers van, van gewone standaard tussen uh, Die zijn ontvoerd en zijn uh, allemaal tegelijkertijd vermoord en in een massa graf En dat waren dus Mexicanen was... en, en toeristen door elkaar heen? Dat waren uh, allemaal Mexicanen, uh, maar het was eigenlijk meer toeval. En het feit dat Samoliet was niet verschrikkelijk toeristisch... is dat er geen buitenlanders tussen zitten. Maar dat, dat was echt zonder aanzien des persoons gebeurd. Zit er nog een soort... Ja, dat klinkt een beetje stom en amateuristisch voor mij misschien... maar zit er nog een soort tactiek in... Uh, wat, in qua hoe die moorden plaatsvinden... Of is het allemaal heel... Ja, dat, dat, dat hangt ook een beetje af van waar je bent. Die hebben bijvoorbeeld één groep die heet Los Cetas. Dat is een soort paramilitair moordcommando. Die zich ook op de drugshandel heeft toegelegd. En die zitten met name in Tamalipas en in Coahuila. En in de omgeving van Monterrey in het noorden. En uh, die hebben een beetje dat ziet. Het kan niet grof genoeg zijn. Dus die, die, daar zijn ze het sprake van dat ze mensen onthoofden. Dat ze mensen levend tillen bijvoorbeeld. Dat er echt verschrikkelijke verhalen zijn. Dat, uh, in andere gebieden, zoals in Michoacán, daar is het allemaal wat rustiger. Is, is het geweld niet zo verschrikkelijk grof. Uh, terwijl als je naar het zuiden gaat, naar Cancún en omgeving, daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. Maar als je in het noorden. Kun je, echt, kun je zeggen dat je als toerist nog wel naar het noorden kan? Het is natuurlijk een ontzettend groot gebied, maar. Je kan, in, uh, je kan naar Baja California Sur. Uh, daar liggen Los Cabos en Cabo San Lucas. Dat is onder Amerikaanse toeristen heel populair. Uh, daar gebeurt eigenlijk helemaal niks. Als je iets verder naar het noorden gaat in de richting van Tijuana, wat onder Amerikaanse toeristen ook vrij populair is uh, vanwege, de, uh, vanwege het uitgaansleven en vanwege de, uh, de straatcultuur. Ja, daar, daar heb je veel last van kleine straatcriminaliteit. Dat is eigenlijk op zich niks nieuws. En als je wat meer naar het uh, oosten toe gaat, dus wat meer in de richting van Tamaliba, de Coahuila, et cetera, uh, daar kun je eigenlijk niet naartoe. Maar je hebt ook nog de Canyon Melcobre, dat is een gigantische kloof, die ligt in Chihuahua. En dat is uh, onder toeristen heel erg populair. En daar heb ik, uh, heb ik zelf ja, eigenlijk van geen enkel geval van geweld gehoord. Maar het is zijn. wel lastig uitzoeken zo, want je moet maar net even weten waar je wel en waar je niet moet zijn. Ja, en kijk, weet je wat het probleem ook is met de drugskriminaliteit, dat is dat het voortdurend verplaatst. Het kan van de een op het andere moment kan het, uh, kan het in, bepaalde, in een bepaalde stad uh, helemaal losbranden. Bijvoorbeeld in Monterrey, wat natuurlijk een vrij bekende stad is. Uh, een hele rijke stad. Een heel heel, uh, heel leuk uitgangsleven, veel musea en dergelijke. Ja. Nou, dat was altijd heel rustig. Tot het vorig jaar ineens losbarsten daar. En op het een, een of het andere moment we, we waren er een aantal schietpartijen in uh, cafés, en barren en nachtclubs. En natuurlijk tientallen doden bij. En ja, dan moet je er als buitenland natuurlijk niet net tussen staan. Want dan uh, want daar kijken ze echt niet naar. Wat dus dat is, is er af en toe heel moeilijk te voorspellen. Wat is voor jou nog steeds de schoonheid van Mexico? Ja, de variatie van het land. Uh, ik, ik ben nog nooit in een land geweest waar je eigenlijk alle vormen van natuur vindt die normaal de wereld te vinden zijn. En daarnaast is het is Mexico cultureel enorm gevarieerd. Uh, je kan uh, vanuit de droge bergen in de woestijn uh, kan je de ritual Indianen bezoeken of je gaat naar het zuiden en dan ga je naar Chiapas en dan vind je de, de maya ruïnes. Je hebt de Riviera Maya en tegelijkertijd heb je gebieden zoals Mexico Stad en Guadalajara wat prachtige koloniale steden zijn. Uh, daar kan je ook nog steeds allemaal gewoon naartoe. Dus ja, de, de schoonheid van Mexico dat was en zijn er meer mensen die zo denken of, of blijven de toeristen inmiddels wel een beetje thuis nadat ze gegoogeld hebben op Mexico plus toerisme? Ja, wat, wat ik merk is dat er met name van de kant van de Amerikanen tegenwoordig wel wat getwijfeld wordt over Mexico als vakantiebestemming. Maar tegelijkertijd uh, hoor ik van het ministerie van Toerisme dat het toerisme eigenlijk alleen maar toeneemt. In de, in de eerste helft van dit jaar, tussen januari en mei, is het aantal toeristen met meer dan 2% toegenomen uh, ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus, het aantal toeristen, dus toeristen blijven wel gewoon komen. Hm. Jan Albert Hootsen vanuit Mexico-Stad, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. En Floortje ook. Dankjewel. Tot volgende week. Weer. Exit Holland. Van Mexico naar Finland. In Exit Holland vliegen we altijd de wereld over... op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Willem-Anne van Bolderen, dus vanuit Finland. Hij woont daar in Helsinki. En dat in de maand juli verandert Helsinki in een ware spookstad. Willem-Anne, goedenavond. Hoi. Ja, jij bent een van de weinige inwoners van Helsinki... die niet op vakantie ging in juli. Ja, dat klopt. Hoe, hoe erg is het in de stad? Hoe rustig is het? Nou, het was het afgelopen jaar, dan weet ik dan, ook, dan inderdaad, ook je, waren we ook een keer op vakantie in juli, maar nu was het voor het eerst dat ik moest werken. Ik, uh, er waren nog twee andere collega's, ook buitenlanders. Ja. Lunch is er niet meer te krijgen, uh, in de stad uitgaan dat soort dingen, het is of dicht of half leeg. Uh, dat is echt een de heel Finland gaat op slot min dus, of meer. Uitgaansgelegenheden zijn dicht, winkels zijn ook dicht. Nou ja, de grote winkels zijn wel open... maar de kleinere die hebben, hebben inderdaad een soort van zomertijden. Nee. Ja, je valt af en toe een beetje weg. Maar we proberen het nog eventjes. Maar de winkels hebben zomertijden, dus zijn maar beperkt open. Dus, maar wat ik me afvraag is, is, waarom ontvluchten? Ik bedoel, natuurlijk ga je op vakantie, maar in Finland is het wel heel extreem. Waarom ontvluchten al die Finnen Helsinki? Ja, Finnen zijn eigenlijk uh, niet echt uh, stadsmensen... En wat dat betreft, zodra er een gelegenheid is, dan uh, proberen ze de stad te verlaten, waar bijvoorbeeld in Nederland iedereen, uh, ja, als het nog weer is, naar Amsterdam gaat. Ze trekt hier iedereen. Iedereen woont bijvoorbeeld in Helsinki, omdat het uh, werk en vanwege uh, andere functies. Uh... Ja. ja, nee, de lijn is echt heel erg slecht. Sterker nog, we zijn je nu helemaal kwijt. Ik kijk even naar de regie Bart, Gaan we hem opnieuw bellen of gaan we een plaatje doen? Eerst even een plaatje draaien. Je zien, Wouter Hamel met demise, als ik het goed zeg. Half tien is het. Tijd voor het nieuws. Hier is Mariel Hageman. Radio 1, het NOS journaal. In Heerlen woedt een grote brand in een sportschool. De brandweer is met groot materieel uitgerukt omdat er mogelijk nog mensen binnen zijn. De brandweer krijgt hulp van collega's uit de omgeving. Het vuur brak even voor negen uur uit. De rook is van grote afstand te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden... omdat niet duidelijk is of er giftige stoffen vrijkomen bij de brand in Heerlen. Het Syrische leger zegt dat het de opstandelingen in Hama heeft verslagen... en dat het zich uit de stad terugtrekt. In Hama is de afgelopen anderhalve week hevig gevochten, Daarbij zouden honderden mensen zijn omgekomen...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 Ja, we belden net even met willem Anna van Bolderen um, in Helsinki, Finland. Maar die verbinding uh, is, uh, is kapot, dus dat wordt een andere keer. Dan iets heel anders. <coughs> Pardon. De politie in Midden- en West-Brabant gaat hard optreden tegen ambulanceklevers. Bauke Bakker die is al 16 jaar ambulancebroeder... en heeft bijna dagelijks last van dat soort ambulanceklevers. Bauke, goedenavond. Hey, goedenavond. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar wat doen ze precies, klevers? Uh, op het moment dat wij uh, met, uh, zeg maar met zwaardig de sirene een patiënt uh, van het ene en naar het andere ziekenhuis brengen... vaak zijn het toch wel grotere afstanden... Uh -huh. uh, dan uh, komen mensen dicht op de bumper rijden aan de achterkant... zodat ze vrij baan hebben, zodat ze eigenlijk kunnen profiteren van het feit dat wij uh, wat sneller rijden dan het overige verkeer en uh, dan blijven ze dus achter ons hangen. Ja, dus gewoon in jouw slipstream, want jij rijdt lekker hard en dan kunnen ze er lekker achteraan karren. Dat lijkt me heel ja. erg irritant. Ja, dat is het ook. Zeker op het moment dat je het als chauffeur in de gaten krijgt, je hebt je geen concentratie meer uh, uh, op de weg voor je. Je gaat op een gegeven moment op zo'n uh, uh, uh, meneer achter je letten, mm -hmm. en op dat moment, uh, ja, je hebt het al druk. Uh, je verpleegkundige is vaak hard op het werk achterin. Die wil je ook in de gaten houden. Vaak zitten er nog familie naast je. en dan komt ja. er iemand uh, heel dicht op je bumper en dan ga je je aandacht uh, naar verleggen. En dat uh, ja, is toch af en toe wel heel erg vervelend en ja. uh, kan ook uh, toch wel zorgen op uh, gevaarlijke situaties in het verkeer. Ja, je gaat natuurlijk ook niet even voor de grap even een paar keer hard op je rem trappen. Dus niet zo fijn voor degene nee, nee. die erin ligt. Nee. Ja, ben, je wel, ben je wel eens erg boos geworden? Ja, je gaat je altijd opwinden en op een moment, uh, ik heb het zelf één keer meegemaakt, was, het, uh, was er zo'n verkeersinfarct uh, rond Amsterdam en uh, toen kwam ook iemand uh, mijn achterna over de vluchtstrook en we konden al niet hard rijden en toen ben ik heel even uitgestapt en toen zei van, joh, dat moet je niet doen. Uh, achter me aanrijden, sluit gewoon achteraan, iedereen zat in de file, dus jij ook. Hij zegt ja, maar mijn moeder ligt achterin. Ik zei nou, ik vervoer toevallig een meneer, dus uh, die smoes gaat niet op. Ik zeg doe het niet. Ik zeg je brengt mijn gevaar over het verkeer en uh, hou je gewoon aan de regels. Ja, ja. Hij koopt eigen voor zijn geld, maar je kan je voorstellen op het moment dat wij uh, toch met grotere snelheid rijden over de snelweg uh, van het ene naar het andere ziekenhuis. Vaak toch hele slechte patiënten, want ze gaan niet voor niks over. Mm -hmm. En dan uh, rijd je toch met hoge snelheid en dan is het ongelooflijk vervelend en ongelooflijk gevaarlijk als ja. er iemand uh, dicht op je zit. Nou, dan gebeurt dat dus veel vaker. De politie in Midden- en West-Brabant zegt dus van ja, we willen harder optreden. Um, jij werkt sinds twee maanden in Limburg, maar daar gebeurt het ook. Maar je hebt he jarenlang in Amsterdam gebeurd, daar gebeurt het heel veel. Uh, is dat handig dat de politie harder gaat optreden? Hoe zie jij dat? Ja, uh, kijk, een politieagent moet het feit constateren. Dus, uh, en die zijn vaak niet bij ons... Um, ik vind het heel goed dat er in ieder geval nu wat aandacht aan wordt besteed en ook uh, ja, dat de politie gaat optreden, prima. Maar goed, wij zijn vaak alweer op de plek van het, uh, waar we de patiënt moeten afgeven en uh, dan is de vogel alweer gevlogen. Dus ja, ik denk dat de pakkans helaas toch wat kleiner is. Maar, ja, wat, wat, wat kan je überhaupt doen? Jij moet eigenlijk onderweg de politie bellen van ze zijn me aan het bumper kleven. Ja, wij staan altijd weer in contact met onze eigen meldkamer en uh, die staat ook weer in nauw contact met de meldkamer van de, van de politie, uh, eventueel van de KLVD in Driebergen. En uh, daar kunnen we altijd politieassistentie in, invragen, inroepen. Ja. Maar op dat moment moet je dus ook veel communiceren, moet je je positie door blijven geven. Ja, dat, mensen moeten het gewoon niet doen. Ik adviseer ook altijd als wij met een patiënt naar het ziekenhuis rijden aan de familie, rijd niet achter mij aan. Kies uw eigen weg en kies uw eigen snelheid en rijd op het gemakje. Ja. Ik ga iets sneller rijden en uh, rij niet achteraan, want het is gewoon levensgevaarlijk. Overgeme, uh, de overige wegverbruikers die, die zien wel een ambulance, verwachten niet dat er nog een auto achteraan komt zonder of een sirene erop. Nee. Ja, denk ik denk ook. wat is gewoon niet doen, dus en op zich goed dat de politie er wat extra aandacht aan gaat besteden. Absoluut, absoluut. Okay. En niet doen, inderdaad. Het is voor ons als chauffeur ongelooflijk vervelend. Ja, en het duidelijk. is ook levensgevaarlijk. Bakkerbeker, uh, ambulance, broeder, dankjewel. Oké, okay, fijne avond. Radio 1, BNN Today. Ja, het, uh, Pardon, weer een kikker in me... Even kukken. Het begon als een grapje, uh, maar ondertussen moeten we misschien wel... Uh, toch aan het idee gaan wennen dat we straks een echte berg hebben in Nederland. En wel eentje van twee kilometer hoog in Flevoland. Oudwielrenner en journalist Thijs Sonneveld. Die kwam met dit briljant idee. En ondertussen is hashtag de Nederlandse berg een begrip op Twitter geworden inmiddels. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij zat zo thuis een beetje te bedenken. Nou, wat mis ik in mijn leven? Een berg? Zoiets. Laat ik eens oproepen om een berg te bouwen. Nou ja, <lacht> misschien kan je het wel best zo samenvatten. Ja. Waarom, waarom nou. moeten wij een berg hebben? Waarom uh, mis Nederland dat? Um. Ik denk, als je kijkt uh, naar hoeveel miljoenen Nederlanders er elk jaar uh, naar het buitenland vertrekken om, uh, om de berg op te zoeken en daar te gaan skiën en te gaan fietsen en te gaan wandelen of simpelweg uh, van het uitzicht te genieten. Mm -hmm. um, ja, ik heb me al een aantal jaar uh, afgevraagd waarom uh, Nederland uh, eigenlijk zo plat is en waarom wij wel platte polders bouwen en geen bergachtige polders. Ja. Uh, en wij tegelijkertijd wel uh, met uh, nou ja, een half miljoen mensen op Alpe op Carnival uh, carnaval staan te vieren. En te zeggen je... dat dat onze berg is. Ja, toen dacht je wij moeten gewoon een berg hebben. Ja, ja. Uh, <laughs> absoluut. En het idee blijkt ook helemaal niet uh, nieuw te zijn. Er zijn veel meer mensen die ooit... Uh, op dat idee zijn gekomen, uh, of dat nu in Duitsland was of in Nederland. Er zijn uh, dit, dit idee uh, is al eerder geopperd. Ik denk alleen niet dat het, ja, het is, bij mij weten, nog nooit uitgevoerd. Maar kan um, het? Bedoel, jij wilt hem, jij dacht, goh, daar, het is daar toch een lege boel, daar in Flevoland, daar kan wel een berg worden gebouwd. Kan je een berg bouwen van twee kilometer yeah. hoog? We zijn op dit moment geologen aan het uitrekenen. Um, ik weet niet of die uiteindelijk twee kilometer gaat worden, maar ik, ja, ik mik wel op minimaal een kilometer. Dat ja. lijkt me ook nog een aardige berg. Uh, ja, het ligt eraan. Het ligt ook heel erg aan wat voor materiaal er bijvoorbeeld wordt gebruikt. Zand uh, ja, zal ja. bijvoorbeeld een uh, behoorlijk groot probleem zijn omdat dat jaren duurt voordat je alle vrachtwagens hebt voorgestopt en die naar boven hebt laten rijden. Waar, maar je waar kunt je wel al denken aan, aan andere oplossingen. Aan, uh, aan uh, zand opspuiten of aan een holle berg bouwen of aan plastic aan de binnenkant of piepschuim. Eh, je kunt het eigenlijk zo gek <lacht> niet verzinnen. En er zijn allemaal mensen die over aan het nadenken die ja. er veel meer verstand van hebben dan ik. Ja, ik las op Twitter al inmiddels. Uh, je hebt uh, www.diebergkomter.nl die heb je uh, geregistreerd vandaag. En ja. je hebt een, een schaatsbaan beloofd aan Mark Tuitert, ergens op die berg. <lacht> en uh, er zijn op Twitter allemaal plannen voor een apres ski bar, een espresso bar. Oh ja, er is ook een leuke ansichtkaarten met de groeten vanuit de Nederlandse berg. Die, ja, die, zet, die, ja. Ja, die is heel goed. Die zetten wij nu, nu even op onze Twitter. Been today. Kan je hem zo zien. Die is ook heel goed. Um, het is een leuk idee Thijs. Maar ik heb een beetje het gevoel dat je onze Nederlanders een klein beetje zit te fucken. Nee. nee ja, nee. Nee. Echt serieus nee. nee. Um, wat ik echt... Nee. Dat meen ik wel serieus. Het was ooit een grap. Maar ik vind het nu eigenlijk wel... Uh, ik vond het een hele wat uitdaging om te proberen of dat serieus op de kaart kon komen. Nou. En uiteraard... Tegen iedereen die ik het vertel, het is dus eerst lachen en dan nog meer lachen en dan nog meer lachen. Maar op het moment dat je het hele idee gaat uitleggen, uh, met, of je nou een Holleberg is of niet, uh, je kunt een berg uitbaten. Je kunt er geld aan verdienen. Het kost uiteraard heel veel geld, het kost heel veel tijd, maar je kunt er geld aan verdienen. Je kunt er uh, tolwegen op leggen, je kunt er ski-pistes op bouwen, je kunt er projectontwikkelaars uh, de mooiste huizen op laten bouwen met uitzicht. Nou ja, noem het maar, tot, uh, tot de Noordzee. Ja. Um, wanneer, wanneer, moet, wanneer moet hij er zijn thuis, die berg? Ja, uh, geen idee. Laten we eerst maar, ja, ik, ik neem het maar stap voor stap. En ja. elke keer ik ben er een week geleden mee begonnen om het serieus te maken. En als ik zie waar we nu al staan, hoeveel de mensen er hebben gereageerd hoeveel. Mensen die er serieus in zijn geïnteresseerd, uh, niet alleen mensen die zeggen hup en uh, heel goed, wat hartstikke leuk is, maar ook uh, mensen die er serieus verstand van hebben of dat nou geologen zijn of projectontwikkelaars ja. of bouwers of investeerders uit China. Dat is, ja, ik vind dat iets heel moois en dat betekent wel dat het iets raakt wat mensen heel leuk vinden en ja. dat je het dus daadwerkelijk serieus kan maken. We Zo, gaan het hebben zien. Het er nu ook over. Ja, wij hebben het er nu ook over. Ja, we nemen het bloed serieus. Hallo, het is Radio 1. Het is 1,5 serieus uit. www.diebergkomter.nl en hashtag de Nederlandse Berg. Nou, <laughs> hij is nog niet het... klaar, hè, de site. Hij is nog niet klaar, dat nee, moet ik wel okay. bij zeggen. Hij wordt gemaakt. Hij wordt of gemaakt, even geduld. net als de berg. Goed, Thijs Sommerveld, Precies. we volgen jou. Dank je wel. Tot ziens. Jo. Doeg. ben benieuwd. Ooit. Zometeen is hier uh, internet-expert Danny Makic hier over uh, de rol van sociale media bij de rellen in Engeland. Maar eerst even Yos Lange van uh, het prachtige album. Haar enige prachtige album vind ik, World of Hearts. En het nummer is I'm Not So Tough. I can read your mind. It's running fast, out of control. You're afraid. Radio 1, BNM Today. Na drie dagen van heftige rellen bleef het gisteren en vandaag redelijk rustig in Londen. Je weet het, premier Cameron die heeft even een blik agenten opengetrokken en dat lijkt te werken. 16.000 agenten die gingen gisteren in Londen de straat op. En dat allemaal om die relschoppers af te schrikken. De Nederlander Thijs Broeke die werkte als vrijwilliger bij de Londense politie en ook hij stond de hele dag op straat. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Ja, Cameron uh, heeft uh, aangekondigd vandaag weer 16.000 agenten in te zetten. Moet jij ook vandaag weer de straat op? Um, vandaag niet. Uh, waarschijnlijk gewoon weer helpen uh, um, vrijdag, en um, zaterdag en um, zondag. Want ik ben vrijwillige agent, dus ik heb ook een gewone baan nog uh, waar ja. ik naartoe moet. Gisteren wel, en toen hadden we je ook al even in de uitzending. Toen stond je op Oxford Street, hè, in die grote winkelstraat, uh, Hartje Centrum. Um, uiteindelijk verliep het allemaal rustig. Um, nou ja, misschien wel omdat jullie met zoveel waren. Hoe was jouw avond verder? Um, ja, inderdaad. Het, het, het, gelukkig was het relatief rustig. En, en, en dat was met name denk ik omdat we inderdaad zoveel politieagenten um, op straat... wat toch mensen gerust stelden. Um, en je kon wat sneller ingrijpen als dingen uh, fout dreigden te gaan. Uh -huh. um, S'avonds gewoon, s avonds laat, toen ik klaar was, ben ik gewoon... Uh, keurig geen naar huis kunnen gaan. Want ik, ik woon in Hackney, een van de gebieden waar de rellen waren. En op maandag was het heel erg lastig om naar huis te komen, omdat de bussen en de taxi's niet reden. Dus gisteren was het allemaal gewoon stukken kalmer. Toen je aan het werk was, merkte je wel dat dat de winkeliers bijvoorbeeld dat die gespannen waren? Uh, ja, absoluut. Iedereen was gespannen. Er waren veel geruchten, veel op Twitter en andere social media uh, netwerken. Um, Als er iemand werd gearresteerd, om, om, om, om bijvoorbeeld de winkeldiefstal, ik moest iemand arresteren die winkeldiefstal had, dan wordt gelijk gedacht van, oh, is dit, is, is, is dit uh, iemand die een relletje aan het schoppen is? En mm. Dat hoeft natuurlijk niet noodzakelijk te zijn. En nou, nou is er natuurlijk de afgelopen dagen behoorlijk wat kritiek geweest op de politie, hè? Dat de politie bijna niet zou hebben ingegrepen die eerste dagen. Snap jij dat een beetje, die kritiek? Um, ik, ik snap het wel, want als je natuurlijk uh, young winkels en, en en je en je en je huizen, ik bedoel, het zijn niet alleen winkels geweest, het zijn mensen die boven de winkels worden, want die in hele huizen zijn verbrand, dan, dan ben je natuurlijk, uh, voel je of niet veilig of, of, het is, of je voelt echt dat je ziet dat je hele huis aan de, in de fik is. Mm -hmm. Dus je kan het voorstellen, maar tegelijkertijd uh, is het natuurlijk heel erg lastig als je grote groepen jongeren um, op verschillende plekken door de hele stad hebt om, om iedereen um, onder controle te houden. Je, hebt, je kan niet uh, elke dag uh, 16.000 uh, politieagenten op de straat zetten. Dat is niet de samenleving waarin we willen wonen. Nee. Maar ja, gisteren heeft Cameron aangekondigd dat uh, nou, als het nodig is, uh, mogen er rubberen kogels worden gebruikt. Vandaag aangekondigd als het nodig is, mag er waterkanon worden gebruikt. Um, waarom is dat dan niet wat eerder afgekondigd? Vraag ik me dan af. Ja, nee, dat is een andere cultuur hier in, in, in Engeland. Uh, de, de gewone politieagenten hebben ook geen wapens. En um, Vandaar dus ook de, politie, de vrijwillige politie is makkelijker, omdat ik heb ook geen wapens. Ik heb gewoon mijn, mijn, mijn knuppel en mijn pepperspray en, en een handboeien. Um, dus je hebt speciale um, eenheden die uh, wapens kunnen dragen of speciale eenheden die, die voor grote rellen ingrijpen. Mm -hmm. Maar de houding is heel erg van... Um, als je bijvoorbeeld wapens doet of als je water komt, geweld, lokt geweld uit, dus ik kan het ook wel begrijpen. Het is ook een goede, goede houding, maar um, soms moet je op snel sneller kunnen ingrijpen waarschijnlijk. Ja, ja, en het is nu natuurlijk zo dat die, die, die waterkanonnen moeten eerst nog even uit Noord-Ierland komen. Dus jullie beschikken er ook niet nu meteen over. Um, het nieuws hier zegt dat het uh, binnen 24 uur beschikbaar is. Maar dat klopt, inderdaad. Ja, ja. Nou, zegt uh, uh, meerdere mensen van nou, de reden dat het gisteren ook zo rustig was, was omdat heel veel Londenaren ook zelf zich bewapend hebben met, met honkbalknuppels en, en uh, ja, eigenlijk een burgerwacht hebben gevormd. Denk je dat dat ja. ook heeft meegedragen aan de rust? Ja, nou, het gebied waar ik dus woon in Hackney, dat is een grote Turkse gemeenschap. En ik moet zeggen dat er toch een hele. Bijeenkomst positief is, hij, niet agressief uh, van, van samenkomst, om, om samen uh, toch de, de buurt uh, veilig te houden. Nou, is natuurlijk iedereen met hondpaknuppels gaan bewapenen, is ook niet, uh, niet, niet een goed ding. Maar uh, de gemeenschap samenkomen om, om te zeggen: dit willen we niet. Bijvoorbeeld met bezems de boel gaan schoonmaken, is ook zoiets positiefs. Ja. Dat is wel heel erg goed. Maar bij jou, in, bij jou in die buurt, in Hackney, uh, hoe, hoe deden die, die Turken dat dan? Hoe hebben die zich nou ja, beveiligd, zeg maar? Die zijn met hun met, met hele gemeenschap gewoon op straat, letterlijk, en gewoon geblokkeerd. Want het van deel van de, van de relschoppen waren gewoon mensen die uh, misbruik maakten van de situatie. Um, en, en zodra er uh, een, een, een, een groter aantal nummers of politie of, of mensen gewoon echt zeiden van oh, oh dit willen we niet, dan, dan bleek dat toch uh, voldoende vaak te zijn. Ze waren dus niet bewapend, ze hadden geen, geen stokken of geen homoknuppels. Heb ik niet gezien, maar dat zullen misschien mensen wel geweest zijn, dat weet ja. ik niet. Jij woont in die buurt, niet. Uh, daar is het de afgelopen dagen flink losgegaan. Uh, ben je bang geweest, vraag ik me af? Uh, nee, ik ben persoonlijk niet bang geweest. Maar uh, je merkte wel toch, heel veel mensen waren heel erg nerveus. en, en Het was dus wel raar dat je niet een bus kon nemen of dat de taxichauffeurs weigerde om je, om je naar huis te brengen. Dat was wel vreemd, ja. ja. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk, ook bij jou in de buurt, er zijn hele panden in, in, in vlammen opgegaan. Ja, verschrikkelijk. Ik bedoel, dat, dat, dat begrijp ik dus niet. Oké, okay, dat je de boel gaat kort en klein slaan, dat begrijp ik ook niet. Maar dan ga je de boel nog in fik steken. En als ik zeg, er zijn mensen hun hele leven een hebben en houden, is helemaal in vlammen opgegaan. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Even Thijs, tot slot. Uh, uh, vandaag, vooral in Manchester, uh, na nou, veel onlusten weer in Londen, was het re relatief rustig. Uh, blijft dat zo, denk je, in Londen? Um, ik hoop het wel. En wanneer moet jij de straat erop? Um, vrijdag en zaterdag en zondag waarschijnlijk. Oké. Okay. Sterkte, Thijs Broeger, die is uh, dus vrijwilliger bij de politie in Londen. Dank je wel. Dank je wel. Ja, je hoorde dus uh, de Londense agent Thijs Broeken en hij had het er even over Twitter en uh, andere sociale media. Die spelen een grote rol bij het organiseren van die rellen. Um, Engelse politici die wijzen zelfs al met de vinger... dat de rellen begonnen zijn dankzij Twitter en BlackBerry Messenger. Danny Mekic in de studio, internet-expert en jurist. Danny, goedenavond. Dag Willemijn, goedenavond. Um, de rol van sociale media is groot tijdens deze rellen, dat is duidelijk. Um, maar leg even uit hoe belangrijk zijn Twitter, Facebook, BlackBerry... Um, hier nu in Engeland. Ja, nou, ik denk dat je twee dingen van elkaar uh, los zou moeten zien. Hè? Namelijk wat er gebeurd is, hoe het ontstaan is en de rol daarvan. Uh, uh, uh, en anderzijds. We zijn nu een tijdje bezig, die rellen zijn er. En welke rol spelen die sociale media nu? Nou, in het ontstaan van de rellen eh, blijkt het onderzoek dat dus BlackBerry Messenger gebruikt is... Eh, door de relschoppers om onderling te communiceren. En om dus afspraken te maken over waar, wanneer ze wat precies gingen doen. En de reden dat BlackBerry Messenger gebruikt is, is het is een versleuteld systeem... waardoor politie niet mee kan kijken en mee kan lezen wat er wordt besproken. Nou, ja, want dat kan gewoon bij een gewone iPhone kennelijk makkelijker. Dat kan bij het gebruik van WhatsApp, het gebruik van andere programma's... Het gebruik van e-mail kan dat veel, veel makkelijker. Ja. En ook bij het gebruik van sms. Dus dat is specifiek waarom ze voor BlackBerry Messenger gekozen hebben. Nou, nu zijn de rellen een tijdje gaande. En je ziet dat met name Twitter een hele belangrijke rol speelt... als het gaat om informatievoorzieningen. En je ziet dat daar niet alleen de relschoppers... maar ook angstige burgers, de overheid en ook journalisten... een rol spelen in het debat, in het gesprek. Elkaar op de hoogte houden. En dat er zelfs grote schoonmaakacties zijn georganiseerd... Ja. om de, de troep op te ruimen. En dat is ook gebeurd met bijvoorbeeld het account Riot Cleaner. En dat account heeft nu 90.000 volgers. Er zijn dus honderdduizenden mensen die hebben al iets van dat account gezien. En op die manier wordt sociale media dus ook gebruikt om uh, de, de ramp beperkt te houden. Ja. Als je nou even kijkt, vraag me dan hoe dat letterlijk werkt. De, de, de, er zijn verhalen van groepjes van 30 railschoppers die verzamelen zich ergens in een straatje in Londen. Rennen dan uh, een, nou ja, een plein op, breken daar de boel af en rennen weer weg. Um, wat, hoe gaat dat dan? Maak je dan hashtag Let's Riot aan en daar... Hoe, hoe, nou ja, vertel jij dat? Ja, nou, uh, ik doe daar onderzoek naar en op dit moment zie ik dat er op twee manieren uh, dit wordt georganiseerd. Dat is enerzijds het gebruik van Twitter. Dat kan zijn met het gebruik van een geheime codenaam als hashtag. Dat kan zijn een nep Twitter account of meerdere nep Twitter accounts die aan elkaar gekoppeld zijn. Waar berichtjes al dan niet geco ge ge gecodeerd worden verspreid. Waardoor ze weten waar ze gaan verzamelen en wat ze gaan doen. Want het is natuurlijk in hun belang dat ze uit de ogen van de politie blijven. Want anders ja, worden ze opgepakt. Het is dus echt niet letterlijk hashtag right. Nee dat, nee, je nee, niet nee. nee, dat nee, dat nee. heb ik niet gezien. Maar dat hoe, is... hoe verspreidt het zich dan? Want dan heb je dus een codewoord, weet ik veel. Ja. Uh, hashtag uh, Clouds in the Sky, noem ja. maar even wat. Ja. Hoe weet, hoe weet de rest dat dan? Dat ja. dat, dat daarvoor staat? Nou, en daarvoor wordt dan Blackberry Messenger gebruikt. Dus het is een programma waarin je vrienden, familie, contacten. en ook groepen aan kunt maken van mensen. in je telefoon. en die mensen tegelijkertijd een bericht kunt sturen. Op het moment dat zo'n hashtag wordt afgesproken. of op het moment dat überhaupt bekend is waar ze naartoe gaan. en wat ze gaan doen, dan wordt dat via die groepen. en dat zijn groepen vrienden, verspreid. en die verspreiden het bericht weer door. En dan krijg je als het ware dus een soort van uh, exponentiële groei. Ja. van het aantal mensen. dat in een hele korte tijd. de informatie krijgt over waar ze gaan rellen. En dat is dus sneller dan dat de politie er uh, ja, iets van kan weten. Maar de politie, die, is, die, die zijn ook niet gek. Die hebben ook allemaal digitale experts in dienst. Die weten dat toch ook? Die zien dat toch ook? Die zijn er toch heel snel bij dan? Ja, nou, dat is dus het kat-en-muis-spelletje. Op het moment dat je Twitter gebruikt... dan kunnen de berichten, uh, althans als je het niet beveiligd hebt... met een slotje, bekeken worden door de politie. En daarom zie je dus ook, en dat is ook waarom... Blackberry Messenger wordt aangevallen. Onder andere ook in Nederland, in de politiek. Door de Partij van de Arbeid. Die zegt van ja, wij willen eigenlijk dat er maatregelen worden genomen... Dat versleutelde systeem waar de politie niet bij kan. Hè? Dat is niet goed. Dus dat is het probleem. Dat systeem wordt daarvoor gebruikt. Aan de andere kant, het simpelweg verbieden van Blackberry Messenger of het blokkeren ervan, dat zou uh, alleen maar een slechte werking hebben. Want die relschoppers, die zijn heel agressief, die hebben heel veel energie om dit te doen. En die gaan dan op zoek naar een alternatief dat je niet kunt blokkeren, dat je niet kunt meten. En dan weet je überhaupt niet wat er gaande is. Maar Blackberry heeft in Engeland hij is gezegd, ja, wij gaan wel informatie aanleveren. Ja. Maar jij vindt dat dus niet zo handig, want dan gaan ze iets doen waar de politie helemaal niet meer nou kijk, dit soort bedrijven, Blackberry in dit geval, hebben dus de verplichting om mee te werken met politie en uh, verzoeken van rechters uh, tot het verstrekken van informatie. Maar dat is pas op het moment dat ze vermoeden hebben dat iemand een verdachte is en dus betrokken is bij wat er gebeurt. Um, het is niet bekend of Blackberry nu preventief informatie gaat verstrekken. En dat zou ook niet zomaar kunnen, want je hebt allerlei privacyregels, ook in Engeland, ja. die de consument beschermen. En daarnaast, Blackberry wordt gezien als het veiligste telefoonplatform ter wereld en zal dus erg oppassen met het simpelweg verstrekken van toegang. Toegang tot, uh, tot die berichten. Dus ik denk eigenlijk dat ze bedoelen... dat op het moment dat er een concreet verzoek komt... van hey, die telefoon of die persoon heeft waarschijnlijk ja. een rol gespeeld... dat ze dan, dan actief we mee zullen werken. Twitter ja. heeft dat geweigerd. Hè? Die zegt we gaan geen accounts blokkeren. Ja, nee, Twitter staat er onbekend dat ze de privacy van de gebruikers erg respecteert. Ook toen uh, bijvoorbeeld Rob Gonggrijp eh, betrokken bij Wikileaks, een heel ander verhaal. Van maar, for all, die, van, die oprichter. Eh, oprichter van Access for All. Toen de Amerikaanse overheid informatie wilde over zijn persoon... en toegang wilde tot zijn account... heeft ook Twitter een mail gestuurd naar hem van kijk dit verzoek hebben we ontvangen je kan erop reageren je kan een advocaat inschakelen en Twitter doet het nu weer en neemt echt het op voor de uh, consument, voor de gebruiker... en zegt, wij gaan niet zomaar mensen uh, of overheidsinstellingen toegang geven... of uh, het ging in dit geval om het blokkeren van accounts van mensen... die op Twitter zelf uh, iets doen waar nog geen veroordeling tegenover staat. Want dat is natuurlijk wel het uh, geval op het moment dat een rechter zou zeggen... Van, nou, dat Twitter-account wordt gebruikt om criminele mm. activiteiten te ontplooien... dan zal Twitter natuurlijk wel, wel mee moeten en ook gaan werken. Even nog heel kort, waren deze rellen, zoals sommige Engelse politici zeggen, nooit uitgebroken... Als, het niet, als Facebook er niet was en Twitter en Backberry? Nou, ik ben geneigd om nee te zeggen. Dus ik denk dat... of tenminste dat de rellen er alsnog waren geweest natuurlijk. Want we hebben al eeuwenlang vormen van rellen... en, en agressief gedrag in collectieve zin bij, bij groepen mensen gezien. En ook in tijden dat er niet eens een computer was... of stroom of elektra. Dan was het wel op een andere manier tot stand gekomen. Alleen wat ik wel denk is de aanleiding voor dit... althans dat is wat de media zegt en wat ook sommige relschoppers zeggen... de aanleiding... Dat, dat wat er gebeurd is in, in, in Londen met de politie. Ik denk wel dat zo'n uh, incident veel uh, minder bekend was geworden wereldwijd. Als we niet het internet hadden gekend en sociale media. Want nu weet iedereen wat er gebeurd is. En er gaan filmpjes er rond en verhalen en noem maar op. Dus dat dat had het had wel zo kunnen zijn. Het is zeker versneld. Het is zeker versneld, ja, ja absoluut. Internetexpert Danny Mekic, dankjewel. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, zoals iedere dag geven we het laatste woord weer aan ons poeltje van fijne BN'ers. Te beginnen met acteur, presentator en danser Jan Koijman. Afgelopen week twee dagen gedraaid voor de auditiedagen van So You Think You Can Dance. Want er komt weer een nieuw seizoen aan. Eind augustus op televisie en nu aan het draaien. Volgende week staan we in Carré in Amsterdam voor de laatste audities. En uh, we hebben al zoveel talent voorbij zien komen... dat ik zeker weet dat dit weer een heel erg mooi seizoen gaat worden. En dan dance DJ Vedder Legrand. Uh, ik ben uh, vandaag een beetje aan het recoveren van uh, een griepje, zoals volgens mij zoveel, uh, maar dus ook ik. En heb uh, daarom uh, vandaag mijn dag uh, gevierd met wassen uh, van mijn auto en uh, naar de kapper gaan... en uh, me klaarmaken voor uh, twee weken on weer. Maar uh, ik, ik hoop dat ik klaar ben. En als laatste het wandelende schoenenmerk, Floris van Bommel. Tijdens mijn vakantie in Amerika was ik getuige van het topland van technologie. De vooruitgang van de menselijke beschaving in een nooddatum. Ik zag een man die niet wist hoe een deur werkte. Hij stond te zwaaien en te springen naar waar hij dacht dat de sensor zat van de schuifdeur. Toen ik de deur voor hem open duwde, keek hij alsof hij waterzak brandde. Of was het schaamte? Dat waren ze weer voor vandaag. Morgen weer meer BN'ers. Dat was weer BNN Today. Wij zijn er morgen gewoon weer. Uh, kijk even BNN als je zin hebt. Zometeen langs de lijn met Ronald van der Geer. Lieve Heersbeestje moet, doneren moet, Giro 1107 moet, moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving, moed.nl. Met jouw energieverbruik kun je heel Nederland voorzien. En het wordt besparen ken je alleen van je manager. Wacht niet langer en pak het aan.